De PVV wil het liefst regeren, maar ook wel gedogen. En ook de VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit. Het kan werken, zei SGP-leider van der Staaij. De kustwacht van Panama heeft bijna 1200 kilo cocaïne in beslag genomen. De grote drugsvangst werd gedaan samen met Amerikaanse collega's. Agenten zagen afgelopen weekend een verdachtsschip schip... voor de Atlantische kust in het noordoosten van Panama... en zetten de achtervolging in... Toen de drugsmokkelaars dat in de gaten kregen... gooiden ze pakketten met kook overboord en gingen ze er in een kleinere boot vandoor. De kustwacht heeft de vier verdachten niet meer kunnen vinden. Dit jaar heeft Panama al meer dan 16.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Het beachvolleybalduo Richard Schuil en Reinder Nummerdor... heeft zich op de Olympische Spelen geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinale waren de Nederlanders in twee sets te sterk voor een Italiaans koppel... Schuil en door moeten het later vandaag in de halve finale opnemen tegen een duo uit Duitsland. De hockeyvrouwen hebben zich ongeslagen geplaatst voor de halve finale. De laatste groepswedstrijd tegen Groot-Brittannië werd met 2-1 gewonnen. In de halve finale speelt Nederland morgen tegen Nieuw-Zeeland. Nederland heeft vandaag bij een paar sporten kansen een medaille. Turner Epke Zonderland is een van de favorieten in de finale van het onderdeel rekstok. De Nederlandse dressuurploeg is ook nog in de race voor een medaille. Het weer in de ochtend in het hele land wolkenvelden en buien. Smiddags droog en vrij zonnig. Dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. Twee minuten over vijf zit en u luistert naar... Die uit. Dit is nacht op, uh, op Radio 1, uh, 7 augustus. We hebben om half zes de rubriek Focus op de Wereld. Daarmee praat ik met twee hulpverleners. Eentje uit China en eentje uit uh, Peru. Het zijn allebei Nederlanders die, uh, die uh, tijdelijk daar wonen en actief zijn. Uh, maar eerst gaan we nog lekker een half uur naar muziek luisteren. En we beginnen met Christy, een nummer uit 1970, lang geleden. En zij zingt over de Yellow River. Het is de nacht, de EO. I must be crazy to want this Cause you are the girl of my dreams But I'm prone to ruin the good things Cautious round balance, it seems Mena en uh, die zien samen met Matt Langer het nummer Habit uit uh, 2012. Het volgende nummer komt van uh, George Michael die uh, recent drie weken in coma heeft gelegen vanwege een zware longontsteking. En uh, toen hij ontwaakte uit die coma na drie weken, toen sprak hij opeens met een heel ander accent Engels. Nou, en dat was uh, zelfs voor George Michael iets te heftig en daardoor heeft hij uh, besloten om geen wiet meer te roken. En uh, ja, hij kroop ook wel eens met wiet achter het stuur. En dat heeft hij beloofd nu aan een, aan een goede vriend van hem... om dat niet meer te doen en om echt nu zijn leven te beteren. Ik ben benieuwd of het lukt, maar het is in ieder geval een, een goed voornemen. We kennen natuurlijk van vele hits zoals Faith... maar ook van dit nummer uit 1984, Careless Whisper. before you know what <laughs> I'll try it again De nacht met Renze Klamour put on my blue suede shoes and I border the plane touch down in the land of the Delta blues in the middle of the pouring rain double see handy when you look down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 down in the land of the Delta Blues In the middle of the poor Walking in Memphis van Mark Cohn. En daarvoor hoorde je Ray Charles en Nora Jones met the Here We Go Again uit 2004. Zometeen gaan we luisteren naar Focus op de Wereld. En daarmee spreek ik met twee hulpverleners uit het buitenland. Eentje in Peru en eentje in China. Eh, dat zometeen ietsje na half zes. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar Suzanne Vega... met het nummer Luca uit 1987.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 Daydreaming boy dat was uh, spoonful uh, daydreaming we gaan over naar de rubriek die we altijd hebben rond half zes in dit programma. Dit is nacht en dat is Focus op de Wereld. Focus op de Wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En deze ochtend om twee over half zes praten we met een hulpverlener uit China en eentje uit Proeba. We beginnen met China en daar is Jaap den Butter. Goedemorgen Jaap. Ja, goeiemorgen. Uh, hoe laat is het bij jullie nu precies? Het is uh, half twaalf hier. Half twaalf s'avonds? Zes de... uur verschil. Of... Nee, nee, nee. Zes uur verschil. Oh, oké. Okay. Dus Overdag. Ja, ja. ja. Dat is een uh, schappelijke tijdstip. Ja, voor mij is het uh, een heel goed tijdstip. Ja, zeker. <laughs> Mooi zo. Hey, zijn jullie daar net zo in de, in de ban van de Spelen als hier? Ja, we proberen het een beetje bij te houden. Wij kijken natuurlijk naar Nederland en mijn collega's hier kijken naar China. Ja. En uh, China doet natuurlijk altijd een stukje beter dan Nederland. Maar... Nou, ik zag dat China uh, sinds gisteren volgens mij uh, bovenaan staat met 31 ja, gouden een, medailles. Ja, uh, regelmatig bovenaan. Ja, ik denk ze wisselen soms met Amerika. Maar, uh, ja, klopt. Ja. Maar volgens mij had het tot nu toe de VS het lijstje aangevoerd en nu is het 31 om 29 oh. gouden medailles. Dus ja. die VS zal er wel op gebrand zijn om dat weer uh, ongedaan te maken. En Nederland staat volgens mij op de twaalfde plek, dus toch ook niet gek. Met ja. uh, drie of vier uh, gouden medailles. Maar goed, ja. jullie, je kijkt dus wel een beetje, maar het is niet dat je echt een enorme uh, sportfan bent of zo. Nou, kijken kijk is best lastig. We, we kijken eigenlijk alleen maar via het internet een beetje. Dus uh, het is meestal meer naar de resultaten kijken en, uh, en dat soort dingen. Niet echt de wedstrijden volgen, daar komt meestal toch niet zoveel van. Nee. En je hebt ook natuurlijk het tijdsverschil en zo. Dus dat, uh, ja, dat klopt ja. ja. De meeste wow, wedstrijden zijn s'avonds en s'nachts of zo. Ja, ja, ja. Niet meeste is uh, s'avonds en s'nachts, ja. Hey, er zijn nog andere dingen uh, daar in China aan de hand. Ik las in de, op, op internet, op de website van Trouw... Las ik dat er een groot deel van de medische maffia is opgerold. Heb je daar iets van meegekregen? Um, ik, ik, dat heb ik niet meegekregen hier. Wat ik wel meekreeg was dat ze een, een regel gaan instellen... waarbij um, patiënten en artsen een uh, contract moeten tekenen. Ja. Dat er geen... Um, ...geld onder de tafel van de patiënt naar de arts gaat... ...zodat ze beter behandeling kunnen krijgen of eerder behandeld worden dan anderen. Ja. Dat is wat ik, wat ik van de week wel, wel las. Maar ik heb nog niks gelezen over een medische maffia die opgerold is. Nee, nou ja, het gaat over, eigenlijk over de medische sector en dan over al die uh, fabrieken... Uh, ...die allemaal namaakmedicijnen produceren. Oh ja, ja. Uh, in 190 steden zijn fabrieken die op grote schaal levensgevaarlijke nepmedicijnen nep nep maakten... ...vernietigd ja. en uh, dat ging dan echt om 1900 mensen die zijn gearresteerd... ...omdat ze zich verrijkten met de productie en verkoop van die namaakmedicijnen. Ja. Dat schijnt echt een ja. big business te zijn in China. Ja. En dat, uh, dat, dat ja, beeld dus ook... Ja, het is ook... wel eens vaker het nieuws geweest, hè, Dat er dan een medicijn uitkomt en dat lijkt dan op, uh, op internationale medicijn... ...maar het is niet zo goed of er zitten juist gevaarlijke stoffen in. En... Ja. We hebben ook wel eens medicijnen die dan niet zo goed werken... Zeg maar, ...als de medicijnen die uit het buitenland komen... Ja. Uh, en ja, het is toch. Aan zulke soort nieuws zie je wel dat er, dat er hier ook best wel vooruitgang is. Dat je zegt: van, hé, hey, er wordt ook wel iets aan gedaan, zeg maar. Ja, nee, zeker. Maar het is toch bizar om te weten dat eigenlijk, want er belandt ook gewoon in privé-klinieken. Privé eh, de gedachte dat je gewoon een nep-medicijn koopt. Eh, waar iemand anders eh, winst ja. op strijkt en dat het gewoon een voetpilletje is. Ja, ja. ja. Maar dat is blijkbaar ja, de realiteit ja. van de dag. Ja, dat, dat gebeurt best wel regelmatig. En wij, wij kijken zelf ook wel, gebruiken gelukkig niet zoveel medicijnen, maar ja, je moet toch altijd een beetje kijken van hey, ga naar een bekende medicijnwinkel en dat soort dingen, zeg maar, een apotheek of wat dan ook. Ja. Dus ja, je moet altijd wel een beetje opletten, denk ik. Ja. Precies. En ik las ook, in, in datzelfde bericht werd ook genoemd de handel in organen. Dat het daar niet zo heel uh, gewoon is om je organen af te staan. En dat als dat gebeurt, dat die dan waarschijnlijk commercieel verhandeld worden. Ja, dat zou dat zou goed kunnen. Ja, daar heb ik, daar heb ik hier niet zoveel zicht op, maar okay. ik geloof zeker dat, dat uh, ten eerste dat de, de orgaandonatie niet zo. Uh, wijdverbreid is, dat, dat weinig mensen daarvan weten en, de, en het ook doen. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat daar een, een hele illegale markt ook voor, uh, zo voor zou kunnen zijn, ja. Ja. ja. ja, ik las inderdaad dat er maar 10.000 organen officieel worden afgestaan per jaar. Nou ja, als je bedenkt hoeveel Chinezen er zijn, dan is dat natuurlijk... Uh, ja, precies. Ja, dus dat, in vergelijkt met Nederland, dan, uh, <laughs> dan is dat niks. Dus, nou, ja, dat klopt. We gaan ze ja. over jouw werk praten. Ik had nog één, uh, één dingetje, dat kwam ik tegen op de website van een volkskrant. Die hebben een correspondent in China die even het Chinese leven ontdekt. Uh, ook in de zomer, want het is daar natuurlijk ook uh, gewoon warm. Uh, en dat ging ja. dan specifiek over het strandleven. Hè. Wij liggen graag allemaal op het strand om lekker bruin te bakken. Maar dat schijnt in ja. China nog steeds uh, hoe, hoe bruiner je wordt van de zon... hoe, hoe lager geclasseerd je wordt aangezien eigenlijk. Ja, ja dat is zeker waar. Ja, ja ze vinden het echt... Ja, als je, je hebt hier bijvoorbeeld in de supermarkt standaard er. Uh, whitening cream verkocht, zeg maar. Mensen die zien, uh, zijn liever wit dan bruin, zeg maar. Dus uh, ik, ik denk dat het ook uit het verleden komt. Dat uh, hoe bruiner je bent, hoe armer je bent. Omdat je dan dus op het land werkt. En ja. dan ben je dus eigenlijk ja, toch een lagere klasse. Dus hoe witter je bent, dat betekent dat je veel meer binnen bent. En, ja. en niet blootgesteld bent aan de zon, zeg maar. Maar je ziet dus ook heel veel mensen als, het, als de zon schijnt rondrijden met een paraplu. Of uh, hun gezicht bedekt met een, een, een zonnescherm en dat soort dingen. Ja, het is toch grappig ja. wat. In, in Nederland weet je, was dat ook ooit zo. Maar dat, dat is al lang. Tegenwoordig wil iedereen juist lekker bruin zijn en smeren we bruin met ja, crème om, om ja. haar bruin te lijken. Ja. En, en daar gaat het ja, precies om. In Nederland is dat juist een statussymbool. Als je bruin bent, dat betekent dat je vaak op vakantie kunt. Ja, eh. Dat zal het zijn. Ja. <laughs> dus, ja, Grijpig, ja, ik denk dat er wel een heel idee achter zit. Ja. Ja, en, en ze kunnen en misschien ook niet... gaat het in China ook nog eens gebeuren dat mensen naar het strand gaan om te zonnen. Maar ik denk dat het nog een tijd zal duren. Ja, precies. En ze kunnen ook niet zwemmen, hoorde ja. ik in de zee. Dat, dat ze vaak geen, uh, helemaal, helemaal niet hebben leren zwemmen op school. Nee, nee. nee dat, dat, maar ja, goed, wij zitten een eind bij de zee vandaan, dus hier, hier zie je dat niet zo heel veel. En je, nee. We hebben hier wel wat zwembaden en dan zie je ook wel. Uh, ik denk dat de jongere generatie nu wel wat meer leert zwemmen en er wordt ook zwemles gegeven, maar het is, het is zeker niet zo gebruikelijk als in uh, Nederland dat ieder kind standaard bijna uh, zwemles krijgt. Zeker nee. niet, er is ook niet, niet zoiets volgens mij als schoolzwemmen. Nee. Nou, dat zijn even wat uh, verschillen die mij opvielen. Op zich is het natuurlijk logisch dat zo'n land heel anders is. Maar ik vond het toch grappig om even te lezen. Hey, we, ja, gaan, we gaan ja, het even ja. hebben over jouw werk. Jij bent al uh, ja, sinds 2002, dus dat is tien jaar. Uh, woon jij in China met jou, uh, jouw vrouw en zes kinderen. Toch? Zeven inmiddels. Ze, oh ja, want er is een jongste geboren in Thailand. Ja. Zeven kinderen, dat, dat is een hoop ja, zeg. Hey. Ja, ja. ja. <laughs> is, is dat nog wel een beetje te doen, uh, zo'n groot gezin? Ja hoor, ja. Je krijgt niet alles even tegelijk, hè? Nee, dat is waar. Maar het is, het is ook, je, ben, je bent ook de enige China ongeveer die zeven kinderen heeft, denk ik. Nou, nee, dat, dat vond ik wel mee. We hebben verschillende mensen hier, maar ja, wel buitenlanders dan natuurlijk. Nee, ja. en, um, maar het, het is wel grappig als je dus. Uh, nou, nou, zien ze ons meestal niet met z'n allen tegelijk. Meestal gaan, ja, je bent niet, niet heel regelmatig, zeg maar, dat je met het hele gezin op straat loopt, zeg maar. Omdat ja, ieder, ieder je eigen activiteit ook wel hebt. Maar nou, vooral als, als mijn vrouw Marieke bijvoorbeeld op de markt uh, met vrouwen aan het praten is of wat dan ook. En ze zegt dat ze zeven kinderen heeft, dan is het eerst een hoop geschreeuw van: jongen, jongen, hoe kan het nou? En, uh, <laughs> maar als ze dan eventjes doorvraagt, vooral de oudere mensen, ja, de meeste hadden zelf zeven, acht, negen, tien kinderen. En ik uh, het is nog niet zo heel lang geleden in China dat er heel grote gezinnen waren. En uh, het is eigenlijk onze generatie van dertig, van veertigers, zeg maar, uh, die, die met de één, één kindpolitiek zijn opgegroeid. En, uh, en het ja, heel vreemd vinden als je meer kinderen hebt. Ja. ja. Snap ik. Maar als ze dan ons gezin zien. en vooral onze buren en zo. die ons uh, wat van dichterbij meemaken. die kunnen ook wel zien dat het. Uh, dat het ook wel weer heel leuk is. zeg maar om. Uh, om uh, een aantal kinderen te hebben. die met elkaar op kunnen trekken. en. Uh, ja, leren delen en dat soort dingen. Ja, precies. En met, met die. Uh, want in totaal ben je dan nu met z'n negenen. Uh, ja. wonen jullie daar om naar, uh, je in te zetten. voor de organisatie Bless China? Uh, ja. Een non-profit organisatie die zich inzet. Uh, ja, voor de zwakkeren in de samenleving, gezinnen met gehandicapte kinderen, lepra-patiënten, ja. voorlichting ook over aids. Uh, ja. is, is het dan vooral, hè, want het staat ook, je doet het werk samen met 40 lokale medewerkers. Betekent dat dat jullie echt alleen de aansturing van de projecten doen? Of ben je ook echt concreet met hulpverlening bezig? Hoe moet ik dat precies voor me zien? Um, toen we net kwamen, toen we in het projectgebied kwamen waar we nu zitten in, in 2006, uh, uh, toen was het, uh, waren we veel meer direct uh, betrokken bij het werk. Uh, aan de ene kant een stukje aansturen en, en training geven. Aan de andere kant voor onszelf ook leren van hey, hoe doe je zoiets in een, in een andere cultuur. En, maar uh, ja, de laatste jaren zeg maar, groeien toch meer naar... Uh, dat lokale mensen zeg maar, de projecten aansturen en dat wij weer de managers van de projecten aansturen. Dus ja, je raakt steeds meer naar de achtergrond. En dat is ook de bedoeling van het hele, van het hele project en van de hele organisatie. Dat, dat steeds meer lokale mensen de projecten gaan doen en wij zelf uh, zeg maar niet. Uh, dus, ja. Maar is, is het dan uh, de bedoeling dat je op een gegeven moment zelf eigenlijk overbodig wordt? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling ja. En uh, nu zijn we ons zeg maar uh, proberen we ons overbodig te maken in de in de organisatie zelf. Maar het is ook de bedoeling uh, niet dat de organisatie gaat verdwijnen, maar dat lokale groepen zeg maar gaan doen wat wij doen. En dat wij dus een soort van voorbeeld zijn uh, naar andere groepen en meer uh, richting consultancy gaan in plaats van dat we het zelf doen. Ja. Precies. En, en, maar goed, dat, dat, dat zal nog wel, zal wel een ja, vijf jaar zeker wel duren denk ik voordat we zover zijn. We zien nu de eerste signalen dat lokale groepen ook een aantal dingen oppakken van bijvoorbeeld zorg voor aids of zorg voor gehandicapte kinderen. Dat begint nu een beetje te komen en dat is op zich wel mooi om te zien. En dan zie je dat het toch ook wel, uh, wel effect heeft uh, ja, de afgelopen 18 jaar dat onze organisatie hier werkt. Ja. Ik vind het wel heftig hoor, want je hebt dan de gemiddelde hè, periode van, van zending is dan vaak zeven jaar. Jullie zitten daar tien jaar je zegt, nou het duurt misschien nog wel vijf jaar voordat we, voordat we echt niet, niet meer nodig zijn. Ben je, ben je dan van plan om over vijf jaar gewoon weer terug naar Nederland te gaan? Um... Wij, wij zelf hebben altijd wel gezegd van we gaan voor de lange termijn. Uh, in de Aziatische cultuur is het heel erg gebaseerd op relaties. En uh, wij hebben zelf ook wel gemerkt in onze tien jaar dat we hier zijn... dat eigenlijk na zo'n zo zes tot acht jaar dat je gaat merken van... hé, hey, we hebben nu zo'n zo goede relatie met mensen... dat je echt op een diepe niveau met mensen een gesprek kunt voeren... en advies kunt geven en... Uh, wat dat betreft hebben wij eerder zoiets van we blijven langer dan korter. En uh, ook als je onze kinderen vraagt van wil je terug naar Nederland, dan zeggen ze, van nou, ze hebben het toch wel erg naar hun zin hier ook. Zeg maar. Dus uh, uh, kijk, het is van heel veel factoren afhankelijk of we hier lang blijven of kort. Of dat wij de komende vijf jaar nog hier uitzitten. Of dat iemand anders anders het van ons overneemt. Ja. Uh, dat heeft te maken met gezondheid, met gezinsomstandigheid, uh, opleiding van de kinderen. Uh, ja, noem maar op, financiën. Staat uh, dus... Er zijn heel veel factoren die dat bepalen. Precies. Maar vo voelen, voelen ja. jouw kinderen en dan met name de jongsten, voelen zich die überhaupt nog wel Nederlands? Uh, we proberen het wel bij te houden. Zeker de basisschool doen we in het Nederlands uh, met, met uh, de, de thuisschool, zeg maar. En uh, we gaan iedere twee jaar uh, terug naar Nederland uh, om familie en vrienden te zien... En, en ze toch ook weer iets mee te geven van de cultuur. En ja, we proberen toch ook altijd wel erin te houden dat ze toch een Nederlands paspoort hebben. En er komt een dag dat ze terug moeten uh, Het zijn met ons hele gezin of alleen om te gaan studeren of zo. Ja. Dus uh, onze oudste is 15 en ja, dan begin je nu toch een beetje te kijken heen nog drie jaar en dan, uh, dan zal hij toch een keer terug moeten naar Nederland zeg ja. maar. En dat, uh, en dat is best wel spannend voor een jongen van 15 die Nederland, uh, uit Nederland vertrok toen hij vijf was. Ja, dus die eigenlijk het land niet kent. Ja, ja, ja nou. dus dat, uh, nou, dat, gaat, uh, dat gaat zich in de toekomst wel uh, <laughs> openbaren. Ja, ja, zeker. Ja. Nog even ja. Niet aan de we brengen. proberen we zo positief over, mogelijk over Nederland te praten. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Ja. Uh, maar ja, goed, je leeft er natuurlijk niet. Je woont er uh, drie maanden in de twee jaar of zo, zeg maar. Dus dat is ja. niet zoveel. Want laten we eerlijk zijn, er is in die tien jaar dat jullie weg zijn natuurlijk ook alweer een hoop veranderd. Is, ja, er is heel veel veranderd. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja. Misschien herken je het zelf ja. niet meer terug. Nee, nee, ook nee, dat klopt. En, uh, en in drie maanden dan, dan ben je toch een soort van op vakantie zeg maar, in je thuisland en, uh, en je probeert het wel wat bij te houden via internet en zo, maar ja, dat, kleine veranderingen en dat soort dingen, die, die maak je niet echt mee en dat stapelt zich natuurlijk op een gegeven moment op. Dus dan heb je heel veel kleine veranderingen, maar maakt toch wel dat het uh, heel anders wordt. Ja. Ja. Je bent uh, bezig met veel verschillende projecten, zeg je, met, met aansturen en consultancy. Kun je, kun je eens één een, uh, concreet iets noemen wat het ook voor luisteraars uh, uh, misschien even een goed beeld geeft van wat jou is bijgebleven van je werk de afgelopen weken? Uh, nou, bijvoorbeeld vanmorgen heb ik uh, bij het uh, project gezeten dat uh, uh, HIV-preventie doet. En uh, die zijn een training aan het voorbereiden voor. Uh, uh, ...vrouwenvertegenwoordigers in, uh, in dorpen. Dat zijn eigenlijk de centrale figuren in een, een dorp van zo'n uh, 500 tot 800 inwoners... Uh, ...om zeg maar, gezondheidsaspecten uh, aan, uh, ja, aan het licht te brengen. Ja. En uh, in, in over twee weken ongeveer gaan ze een training verzorgen waarin ze dus... Uh, uh, HIV-eet zeg maar, voor het voetlicht brengen. Wat is het precies? Hoe, hoe wordt het overgedragen? Wat kun je eraan doen? En, en wat zou de rol van zo'n vrouwenvertegenwoordiger ervoor uh, in kunnen zijn? Ja. En, uh, ja, dat is wel erg leuk om te zien. Want in het verleden deden we dat dus uh, zelf, die training, naar onze staf toe. En nu zien we dus onze staf die training voorbereiden aan, uh, en, uh, aan, aan vrouwenvertegenwoordigers gaan geven. Dus ja, ook daarin zie je een stukje groei. En het is wel leuk om erbij te zijn en, en te zien hoe ze dat doen. Ja, mooi. Om te zien, want, want die mensen hebben die lokale mensen hebben geen idee wat aids is en hoe je dat kunt krijgen. Nou, um, we hebben een vooronderzoek gedaan in het voorjaar en uh, de normale bevolking, de dorpen weten eigenlijk niet hoe aids uh, verspreid wordt en uh, wat ze eraan kunnen doen. Ze hebben, wel, ze hebben wel een beetje wat gehoord. Dus Ze zeggen van ja, dat weet ik wel. Ook, ook bijvoorbeeld uh, soa, seksueel overdraagbare aandoeningen en dat soort mm -hmm. dingen. Ze hebben er wel van gehoord, maar als je dieper gaat vragen, dan, dan is er toch heel weinig kennis eigenlijk. Ja. Bij vrouwenvertegenwoordigers is, is dat wel iets meer. Die hebben een, een beetje misschien ergens wat medische opleiding gehad of een training, maar mm -hmm. de meeste zijn lagere school of uh, drie ja, middelbare schoolopleiding. Uh, ja. Dus uh, ja, het is, het is wel goed om, om zo'n training te geven en dan ook te kijken hoe we die vrouwen kunnen gebruiken in de dorpen om, om het grotere publiek, zeg maar. Uh, uh, te bereiken. Ja, snap ik. Dan is voorlichting uh, zeker nuttig. Jaap, als mensen ja, meer willen ja. weten over, uh, over de organisatie, kunnen ze volgens mij naar www.blastchina.org gaan, toch? Ja, ja klopt. Ja. En daar uh, moeten we bij houden, want de tijd uh, gaat snel. Het is alweer uh, bijna tien voor zes. En ik moet ook nog even gezellig... Uh, of tenminste gezellig in ieder geval even praten met, uh, met Ger uit uh, Peru. Dus ik ga het met Klima. jou uh, hierbij houden. Dank we even voor de update uit, uh, ja. uit China. En uh, ja, succes met de bedankt. werkzaamheden daar. Ja, bedankt hoor. Oké, okay, tot ziens. Ja, tot ziens. Ja. Ik zei het net al even, de andere hulpverlener die ik vandaag spreek, dat is Ger uit, uh, uit Peru. Ger, avond, ochtend. avond hier, ja. jou is het goeiemorgen. Ja, heel vroeg voor ons, ja. ja. Wat is de tijd daar in Peru? Het is nu uh, tien voor elf in de avond. Tien voor elf. Ja. Kijk, dat is een beetje de tijd. Verschil... Dus, dat is de tijd dat we hier tegenwoordig een beetje kijken wat, uh, wat voor medailles we allemaal hebben opgehaald. <laughs> ja, ja. Doet, uh, doet Peru ook mee, of niet? Nee, geloof ik Ik heb tenminste nog geen, Peruaan, uh, uh, geen Peruaanse sporter uh, meezien doen of horen doen zelfs. Nee. Uh, maar het is wel de heel erg uitvoerig op televisie iedere keer wat er zo'n dag gebeurt. Oké, okay. ja. ja. Terwijl ook, hè, want dat begreep ik uit uh, wat jij van tevoren even wilde... Dat er, dat er ook wel een hoop andere dingen aan de hand zijn in Peru momenteel. Zeker in, in het gebied waar jij woont. Ja, op, op, het gebied, op het politiek gebied vooral is het, is het behoorlijk onrustig momenteel. Ja, want dan, uh, dan hebben we het over de stad. Hoe spreek ik het uit? Cajamarca? Cajamarca, ja, precies. Kun je, kun je eens kort vertellen wat er aan de hand is? Nou, Cajamarca is uh, een van de steden die uh, helemaal internationaal zelfs... een van de belangrijkste steden is waar goud gevonden wordt... We hebben hier de, de tweede grote goudmijn uh, ter wereld. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, en dat brengt heel veel problemen met zich mee. Dat is vooral op het, op het gebied van de, uh, zeggen, het grondwater, want er moet heel veel water gebruikt worden in die mijnen. Mm -hmm. En dat wordt uh, vervuild met allerlei chemicaliën en dat, ja, dat komt dan de stad binnen. Ja. En uh, ja, dat is uiteraard niet erg prettig voor de mensen om dat water te drinken. Want dat komt dan gewoon uit de kraan ook, dat vervelde water? Nou ja, ze zeggen van niet. Maar uh, het is duidelijk dat... Uh, mijn, mijn dochter, die, uh, die nu met ons samenwerkt momenteel... die, uh, die heeft in het begin uh, monsters uh, van het rivierwater... wat de stad binnenstroomt, ja. uh, uh, geanalyseerd... Nou en dat, uh, er was geen enkel leven meer in dat water. Dus en dat moet ergens dus doodgegaan zijn. Ja. En dat is en dat is uh, helemaal door die, uh, door die chemicaliën die gebruikt worden om echt kwikverbindingen. En dat is ja dat is perenslecht voor, voor natuur en mens. Ja, <tieft> en, en, en, want is Cagamarca is, is dat, uh, is dat een grote. Het ligt een beetje in het noorden van Peru geloof ik, hè? Ja, een is beetje het een ten stad? noorden van het mede, zou ik zo maar zeggen. Oké, okay. is, is het een grote stad? Omdat jij zegt, door, door die mijn, is, is dat dan ook een nieuwe mijn, die goudmijn die daar ligt? Uh, er worden steeds weer nieuwe uh, ontdekkingen gedaan van, uh, van waar goud gevonden wordt. Ja. Uh, uh, nou, uh, er zijn dus bepaalde mijnen, die, uh, die daar is het op op een gegeven moment, maar ze vliegen dan met... Uh, helikopters over de gebieden, over de dorpen... waar, waar de kans is dat, mijn, dat de, dat de mijnen daar goud vinden. Nou, En dat met bepaalde straling kunnen ze dan ontdekken... waar dus op een gegeven moment de, de moeite waard is... om iets te ja, ontplooien op dat gebied. Ja. En eh, nou ja, dat, dat breidt zich steeds meer uit. Er zijn dan weer nieuwe ontdekkingen gedaan... maar ja. het schijnt ontzettend veel goud te zitten... Ja. En, die... en dat is momenteel het probleem, want de mijnen die beloven wel enorm veel dat ze ervoor zullen zorgen dat het, dat het grondwater gespaard blijft, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Maar in de praktijk komt er heel weinig van terecht. Ja, dus, dus de hebzucht naar goud die gaat boven alle andere belangen? Ja, precies. Oké. Okay. En merk jij daar, want jij bent daar werkzaam in, in de zending, hè? Uh, toerustingswerk in Peru. Ja. Uh, en ja. Merk je dan iets te concreter van in jouw werk? Want, want uh, wat houdt jouw werk dan eigenlijk precies in? Nou, uh, wat wij doen is dus uh, uh, de dorpjes hier rondom de stad, waar, uh, waar heel weinig, uh, ik zeg maar toch, aan ontwikkeling gedaan wordt. Uh, daar gaan we dus uh, naar de kerkjes die daar zijn, of die, die er nog niet zijn, en, ja. en dan uh, uh, moeten, moeten ontstaan. Laat ik het zo maar zeggen. Okay. Dan uh, uh, daar gaan we dus een paar keer in de, in de tijd dat mogelijk is, vanwege regen of geen regen... Uh, ...geven we les in de, in de kerkjes, in de, in de, in de kampelgebieden. Platteland kun je niet zeggen, want er is hier niks plat. is nee. dus allemaal bergen. Ja. Nou, en daar, uh, daar geven wij dan les. Drie dagen, mm. meestal aan één stuk... Maar wat, wat voor les is dat dan? Is dat dan les gewoon over, over de basis van het geloof? Want Peru is eigenlijk een, een, een katholiek land, hè? Ja, over het algemeen wel. Maar het moet zeggen dat de, de, de evangelische beweging erg snel groeit momenteel. Hè? Dus dat is al zo'n beetje 18%. Zo. En dat is dan niet niks. Nee. Maar eh, waar, waarom bij eigenlijk, eh, ik zou maar zeggen, de, de, via de evangelische kerkers in de, in de dorpen doen is dat het meestal de enige georganiseerde uh, groep mensen is waar je dus een groot gebied mee bestrijkt. Ja. En uh, ja, verder zijn er in die dorpen, behalve scholen, uh, zijn er verder geen, geen heel erg strak geregelde bewegingen. Mm -hmm. Maar, maar merk je dan, zeg maar, uh, uh, wat heeft uh, zeg maar, dat hele gedoe rondom die mijnen van invloed op jouw werk concreet? Nou, uh, om een voorbeeld te noemen: een paar, uh, ja, zo'n twee maanden geleden hadden wij dus ook uh, uh, gepland om naar bepaalde dorpen te gaan. Of, en dat doen we dus om en om, dat de mensen ook naar de stad komen waar wij wonen. Ja. Uh, ja, dan, dan kunnen ze meteen hun inkopen doen. Maar het is ook goed om, om eens een keer uit, uit de sleur van alle tijden waar ze al in zitten... om, om, om elkaar dus te vinden in de stad. En uh, dan hebben wij een, een kerkgebouw waar ze kunnen slapen, waar eten voor ze gekookt wordt enzovoort enzovoort. Mm -hmm. uh, nou, en dat was dus de laatste keer dat we dat, we dat zouden doen met de, de leiders van, van de kerken daar uit, uit de dorpen. ja. Yeah. En, uh, maar dat was juist in het begin van dat de spanning weer enorm toenam. En uh, dan worden de mensen ook in de kampen vaak uh, uh, ja, gedreigd om mee te doen met de protestmarsen tegen de mijnen. Je wordt, je wordt bedreigd van je moet meelopen met de protestmars? Ja, dan worden ze verplicht om dat te doen. Door de, door de bevolking? Door de, ja, door de dorpsleiding eigenlijk. Oh. Uh, en en uh, nou, dat was dus het moment juist dat wij uh, de lessen hier in de stad georganiseerd hadden. Ja. En heel veel van die mensen dus konden niet komen. werden tegengehouden op weg om terug te gaan naar hun dorp om mee te doen aan die protesten. Ja. Nou en dat, uh, dat geeft dus een enorme spanning. Snap ik, want de, uh, dat jullie hebben dus eigenlijk die, die activiteit uh, moeten afblazen. Ja, ja. Uh, maar gelukkig, moet uh, uh, zeggen, daar was ik zelf enorm van onder de indruk. Dat, uh, dat er ook mensen alles op alles gezet hebben om toch uh, uit het dorp weg te komen. En die zijn dus wel geweest. en op een hele kleine schaal hebben we toch wel wat, wat kunnen doen. Ja. Maar uh, ja, dat, uh, dat is toch niet zonder gevaar. Hè? Nee. Z en, zit, uh, zit er wel perspectief in, uh, in, in de hele zaak? Want als het ook, uh, voor jou ik, is het ook een, een niet handig. Uh, ik las al ergens op internet dat er een nieuwe premier is aangesteld... Om, om, het, uh, ja, om het misschien toch in betere banen te leiden. Maar is, is, is, is er een soort goed vooruitzicht in deze situatie? Of blijft het waarschijnlijk nog voorlopig nog wel hetzelfde? Nou, ik vanavond op het nieuws, uh, zo'n paar uur geleden... toen zag ik dat in het noorden van uh, Peru, in dat dus een, een, een, een, gebied, een vrij groot gebied... daar hebben ze een mijn uh, behoorlijke te pakken gehad... Want... Die, die had dus ook beloofd om te zorgen dat, dat er geen vervuiling zou zijn. Maar ze hebben dus ontdekt dat in de rivier bijvoorbeeld heel veel vis doodging. En uh, kinderen ziek werden. Nou, het blijkt dus dat in de, in de modder van de rivier... er zit enorm veel, veel gift. En ja, uh, ja dat, dat, dat is toen uh, helemaal uit de hand gelopen. Ja. En nou ja, goed... Uh, het, het, het gaat bij ons in, de, in deze streek wel aardig de goede kant op. Want ze praten tenminste met elkaar. Maar uh, ja, de, het land is dus verdeeld in grote departementen. En elke departement heeft dus een, een paar miljoen inwoners. Ja. En de baas van ons departement is, uh, is, uh, ja, die is, die is niet eens met de president van nee. het hele land... Oh. Uh, en die weigert dan weer te praten met hem door hier naartoe te komen. Ja. Dus het is, het is, het is allemaal uh, ja, heel erg moeilijk. Ja. We, we moeten al uh, bijna stoppen Ger. Wat, uh, wat staat er voor morgen op uh, jouw uh, agenda? Even kort. Uh, dan, uh, ja, deze week laat ik zo zeggen uh, zijn we bezig met het voorbereiden van een, een, een jeugdontmoeting van jeugdleiders. Ja. Ook in een stad, hier zo'n vier uur rijden vandaan. En daar, uh, daar zijn we dus nu mee bezig om dat te organiseren. Oké. Okay. Nou, mochten mensen nou meer mogen, willen weten over, over jou of eigenlijk jullie werk... want je doet het ook samen met jouw vrouw... dan kunnen ja. ze dat lezen op ger-en-vrouwkje, vrouwtje met oublogspotnl Ja. Dank voor jouw update uit Peru en, uh, Peru. en succes met de, met de situatie... maar vooral ook met jullie werk daar, dat het gewoon maar door mag blijven gaan. Ja, en, uh, wij ook. <laughs> en wellicht tot een volgende keer. Ja, bedankt ook. Oké, okay. dank je tot ziens. Tot ziens, daar. Dat was Ger uit Peru met een penibele situatie daar, met een goudmijn. Ja, die hebben we hier in Nederland niet. Het uh, programma zit erop voor vannacht. Dit is de nacht, eigenlijk, dus dit was de nacht van, uh, van maandag op dinsdag 7 augustus. Zometeen het uh, uitgebreide Radio 1 Journaal. En ik wens u vanaf hier een hele fijne dag.